Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Tunis hebben gisteravond tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera was het de grootste anti-regeringsbetoging sinds twee weken geleden een politieke crisis in het land uitbrak. Het is onrustig in Tunesië sinds de moord op twee vooraanstaande oppositieleiders. Verder weigert de grondwetgevende vergadering verder te werken aan een nieuwe grondwet, zolang regering en oppositie niet met elkaar praten. In Born, in Midden-Limburg, is de brandweer al sinds gistermiddag bezig met een lek in een ondergrondse nafta-leiding. Bij grondboringen werd per ongeluk een gat in de leiding geboord. Er is een schuimdeken over de nafta gelegd om te voorkomen dat de brand uitbreekt. Vannacht heeft de brandweer van Born voorbereidingen getroffen voor het dichten van het lek. En dat gebeurt bij daglicht. De Nederlandse ambassadeur in Australië, Ruigerok betreurt de ophef over een e-mail over PVV-leider Wilders. Die gaf in februari lezingen in Australië. In de mail schreef de ambassadeur dat het geen officieel bezoek was en ze verzocht consuls en hun medewerkers om niet naar de bijeenkomsten toe te gaan. Wilders is boos en heeft minister Timmermans om opheldering gevraagd. Volgens ambassadeur Ruigerok mocht iedereen wel als privépersoon naar Wilders lezingen. Het nieuwe vogelgriepvirus in China is zeker één keer overgedragen van mens op mens. Het vakblad British Medical Journal meldt dat een Chinese vrouw aan het virus H7N9 is overleden na verzorging van haar zieke vader. De man was na een markt met pluimvee geweest. Zijn dochter had die markt niet bezocht. Tot nu toe zijn in China ruim 40 mensen aan H7N9 overleden. RTL Nederland stapt in de markt van betaald televisie. Het bedrijf heeft de digitale tak van Videoland gekocht. RTL wil abonnementen gaan aanbieden... waarbij mensen thuis onbeperkt films en series kunnen kijken... tegen een vast bedrag. Volgens RTL is Video on Demand een enorme groeimarkt. Binnenkort begint het Amerikaanse Netflix... een vergelijkbare dienst in Nederland. Het weer nog. Eerst op de meeste plaatsen droog... later bewolkt en vanuit het zuiden flink wat regen... door 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. De nog steeds wakker muzieknacht. Welkom terug bij het laatste uur van de nog steeds wakker muzieknacht. Het komende uur, broeder Dieleman onder andere nog, de Elementary Penguins. Uh, we gaan nog eventjes terug in het archief duiken, maar we beginnen met je boy fit van de flinke namen. <laughs> je boy fit van de ja. flinke namen. Waarschijnlijk niet heel erg bekend op Radio 1. Het is hiphop, het is wel ontzettend vrolijk en het is een klein hitje. MC Fit is dit, duurt te lang. Het is toch wel gezellig, jongens. Ik moet niet, uh, ik ga niet weer liegen. liggen. is wel een sfeertje. Oh. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje en we moeten door dus voor de laatste keer. Het spijt me. Het duurt te lang. Het duurt te lang. We staan stil. Wat jij wil, wat ik wil. Het duurt te lang. Uh, yeah. We konden over alles praten, alles. En alles ging over de liefde, we vergaten alles. En in een brief, een sms'je en een liedje schreef ik. Ik zal alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik. En vaak in overmaten, je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want je had je superheld. Ik had mijn vrienden net te vaak over jou verteld. Nu staren we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Met blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd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 Wat ik wil, het duurt te lang. Uh. Twee stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route nu belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het tuin vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en brengt er weer een glas. En daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En, en daarna hou ik je weer stevig vast. En zeg mijn kleren weer terug in de kast. Dus... Ik hou je nog een poosje vast, want een dag vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. En dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst zond op hetzelfde neer en dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken.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 En ik had zoveel vragen, die heb ik nog steeds. Dus al die uren, dagen, tijden dat ik mij zo heb gedragen zijn voorbij. Dus al die maanden, jaren, was ik net zo gek als jij. Je lijkt steeds meer op mij.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 Je gaat. En wat ze willen van je, dat geeft je te vaak En dat je bang bent, hoor ik. Aan hoe je praat. Je bent gemaakt voor veel, maar niet voor de straat. Zal dus die uren, dagen, tijden dat ik mij zo heb gedragen, zijn voorbij. Zal dus die maanden.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 wijze les van MC Fit neem af en toe een stapje terug. En van de grote stad van MC Fit gaan we naar het Zeeuwse platteland. Bluf? De... Nee, geen bluf, geen, geen racoon, Maar de meest sympathieke zanger, denk ik, uit Zeeland. Broeder Dieleman. Het is uh, ja, de, eigenaar, of nee, de, de boeker van het uh, enige poppodium in Zeeland, namelijk in Middelburg. En uh, daar boekt hij alle bands. En af en toe speelt hij zelf een muziekje. En uh, daar heeft hij dan uiteindelijk genoeg geld gespaard om één cd dan van op te nemen. Daarmee toert hij dan een beetje door het land. En zo kwam hij uiteindelijk ook in onze studio terecht. En uh, hij stol een beetje onthard van mij. En ik denk ook de luisteraar. Het was echt prachtig. En een emabele man. Tony Dieleman heet hij. Gaat door het leven als broeder Dieleman. En uh, we gaan naar hem luisteren. Zilver Spa is dit. Radio 1. Het is zo waar. Een schone dag. Ik zie het allereerste licht Vannacht was alles donker Zo ik het laatst van je gezicht en Een man in een zwart pak Graaf daar eens stille graf En zeven kilometer verder Vaart er een schep de schuilde af En alle veugels van de zee Vliegen langzaam Mee en mee, witte rijgers, pelikaan, de schuil, de wonu, de Jordaan. Vannacht nog was de wind wil, wonk langs de maan. Vandaag komt wat er nodig is, om naar de andere kant aan. De laatste oogst gaf van het land, de mooiste dag van het jaar. En voor het uur staan er zeven beslagen en klaar. En alle veugels van de zee vliegen langzaam mee en mee. Witte rijers, pelikaan schaalde voor nu de Jordaan. En het is maar zeven kilometer naar het beloofde land. Boven onze witte rijgen, zilver spaam, mijn aan. Een boer die aan het werken is, brengt uw laatste groet. De dat die langs langsgaan, stilstaat en zijn pet afdoet. En alle veugels van de zee vliegen langzaam mee en mee, witte rijgers, perikaan. De schaal, dat wordt nu de Jordaan. De lucht is blauw, de wolken liggen op een glazen plaat. Alle baksten is oranje, je de de polderhout. Langs de kreeken, langs de mul kennen alle wegen hier. Een en een kiekendief, een knochenloog en een vlier aan het einde van de weg op het strand blijf staan. Er is een pad van licht tot water, waar langs dat schip moet gaan. En wie kan er ooit snappen waaien? Fantasie, waar dus duizend engel, ze zingen je een lied. En alle vijfels van de zee vliegen langzaam met je mee. Witte rijen, pelikaan, schaal de schaalden wonen nu de Jordaan. Dat was broeder Thieleman, het Zilverspa. Um, ja, broeder Dielman, je zei het al een beetje. Het is een ontzettend mabele man. Het is liefelijk. Het is ja, een beetje zacht, aardige muziek. Ik, ik kan er, ik moet beginnen. Ik kan er geen hele middag naar luisteren, maar even zo'n luisterbeurtje op zijn tijd is wel ja, nee, heel erg prettig. Ik kreeg er een beetje Daniel Loes gevoel bij, alleen dan uit Zeeland. Je verstaat er natuurlijk vrij weinig van, want het is platseus wat, hij, wat ja. hij speelt. Maar het is toch heel mooi en hij verkondigt een gevoel. En dat gevoel is denk ik ook wel een beetje te horen uit het interview dat we met hem opgenomen hebben toen. begon misschien een beetje nou ja, onbeschoft, want we vroegen hem gelijk naar zijn leeftijd. Hoe oud ben je nu? Ik ben 36. En hoe heb je er altijd gewoond? Ik heb uh, de top 25ste achter in Vlaanderen gewoond. En daarvoor 15 generaties lang alleen maar in Vlaanderen, van vader op zoon. Dus het is eigenlijk pijnlijk dat jij uh, nog even, een, nou wat zou dat zijn, 40 kilometer naar het noorden? Ja, dat gewoon. was een hele reis, uh, ook uh, een mentale... Uh, <laughs> Naar, Mi naar Middelburg. Middelburg. Ja, ja daar woon ik. Ja, dat is nog steeds voor heel veel mensen in Nederland in Middel of Nowhere? Of valt het mee? Ja, het is nou, natuurlijk wel een stad. Maar... Het, is een, het is een stad, en een, maar het is wel een provinciestad. Ja. Ik woon er erg graag. Ik vind het heel fijn. Ja. Ja. Nooit weg uit Zeeland? Nou, ik zeg nooit, maar ik woon er nu heel graag. Ja, maar de liedjes die je tot nu toe gehoord hebt, die je voor ons gespeeld hebt, die gaan ook echt allemaal over, dat, hè? over, over de klei. Ja, nou, dat klopt wel. Ja, in ieder geval, dat is een, een onderdeel ervan, ja, ja. Nou, ja. Dat is, dat is de, de, de, de scene, zal ik maar zeggen, waar het in staat. Ja. Maar uh, het gaat ook over van alles. Maar hoe schrijf ja. jij je liedjes? Kijkend uit het raam? Lopend nee, door, het, joh, door, het, nee, door het weiland? Nee, nee, nee, nee. nee. Op een laptop. <laughs> ja, maar wat ja. voor een? Uh, geen mekker. <laughs> <laughs> en zo um, bijvoorbeeld net over de vogels. Ja. Dat, dat is toch een heel erg landelijk... Thema. Ja, precies. nou Ik ben er wel opgegroeid. Dus dan, dan, dan, dan, uh, dan verbind je eigenlijk je uh, gevoelens en uh, ervaringen... Aan een, aan, aan een omgeving waarin je opgroeit. Dus ik kan me voorstellen als je in de stad opgroeit... dan, dan heb je daar bepaalde uh, ideeën en uh, concepten bij. En ik heb het met het uh, met het Zee slaamse landschap. En net vertelde je al, je werkt sowieso in de muziek. Maar niet ja. alleen dus als zanger. Nee. Want... Eigenlijk verdien je je brood op een andere manier. Ja, ik ben programmeur voor uh, het mooiste poppodium van, uh, van Zeeland. Ah, nou, <laughs> nou, kom op. Bro. Gooi het even. <laughs> mooiste poppodium. Ik, ik, ik ben er nog nooit geweest. Nee. Dus vertel mij even waarom moet ik naar het poppodium. Hoe heet het überhaupt? De Spot heet het. Ja. Het poppodium De Spot. Het is een mooi uh, uh, kleinschalige poppodium in, uh, in een mooie stad Middelburg. En Met als jullie een Zuid. avondje een afzegging hebben, dan speel jij er. Nou, ik heb het wel eens gedaan, uh, maar uh, over het algemeen houd ik het een klein beetje gescheiden. Hey, ja. Je zei net dat je eigenlijk, uh, je speelde natuurlijk je hele leven al, maakte ja. hele leven liedjes, maar je bent nu pas echt een beetje de boer ermee mee op aan het ja, gaan. Ja, dat klopt. Speel je ook al buiten Zeeland? Ik heb, ik, heb, uh, ik heb al een keer op een, uh, een Zweedse volkfestival gespeeld. Ik heb meerdere keer in Utrecht en in in uh, Amsterdam gespeeld. Mm. En ik presenteerde mijn album op uh, uh, 30 november op Le Gazou in, uh, in Utrecht, Le Gazou festival. Dus uh, ja... Ja. ja, dat is eigenlijk uh, ooit begonnen als een festival voor Canadezen. Ja. Maar dat, dat het land, ja, daar zitten natuurlijk ook veel Nederlandse boeren, dus in die zin uh, ja, klopt precies. het ook wel. Ja. ja. ja. En, en, maar deze, ik heb hier nu ook de platen in mijn handen, en daar staan ja. ook weer Zeeuwse foto's op, neem ik aan dat het uit Zee ja, komt. Ja, ik, ik, ik heb het er, er ook wel echt om gedaan, dus ik heb het heel erg in een soort geschiedenis geplaatst. Tussen mijn, uh, mijn opa, uh, en het staat binnen nog Axelse klededracht waar ik vandaan kom in, dat droeg mijn oma achter de cd. De molen van Spuit is allemaal wel... Uh, ik dacht, ik geef het een uh, heel duidelijke plek. Ja. Uh, uh, de liedjes. Ja. Ja, het, is, het is tot nog toe ontzettend mooi. Ik, ik zou zeggen, we hebben nog één liedje van je te goed. Ja. En ik wil je vragen om te spelen... Ik ga het toch nog even vragen voordat je gaat spelen. Het heet sneeuw. Ja, sneeuw. Dus ik heb bij de andere nummers elke keer even mijn ogen dicht gedaan. Ja. Om te even... Dit is dus sneeuw in Zeeland. Ja, maar het gaat er ook op de achterkant van het album. Zie je dat, dat, dat doodsoofd daar? Ja, ik zie dus op de achterkant... Ik zie een gevel van een huis. Ja, en daar het, staat is een, een, het is het knokenkot. Dat staat op de begraafplaats in de Filipina. Daar heb ik gewerkt. Dan grief, dan, ik, uh, wij groeven daar de, uh, de, de graven met de hand. Er kon geen graafmachine komen. En dan gaat het liedje ook eigenlijk over. En daarom zat ik op de achterkant van... Want, uh, maar moest, ja, moest je ook uh, graven, graven in de sneeuw? Nou, wel het verloren, Wel gedaan, ja. Maar wel ook in die periode, dan, dan voel je dat de sneeuw in de lucht hangt. Dat is wel... Uh, ja. Ik ben het, heel te, het wordt geen nummer toch? Nee, die... nee, nee. nee, nee. Het <lacht> is een beetje een kerstliedje. Bij <lacht> Spasenplanken graven we. Een mooi graf voor iedereen. Iets leven af en ons verlaat, en het lichaam achterlaat en al ons werk is gedaan, de graven schoon, de grond leeg, Alles wacht op wat er komen houdt, en wat de lucht op ons loslaat. En het komt als sneeuw, het komt als sneeuw. Live muziek tot 6 uur bij Omroep WNL op Radio 1. Tot we find a place where we can be lost but found. What she got? Blackman met Runaway With Me. En uh, als wij zijn website mogen geloven... Ja. dan runt hij ook nogal met de nodige vrouwen weg. Ik zie hier uh, Rupert will be on Dutch National TV koffietijd. Dat was in april al. Dat lekker bij Quinty en uh, Loretta. Loretta. Ja, en toen. Pernil. Ach, Pernil. Ik heb veel tijd over. <laughs> <Nee>. <laughs> <laughs> en, hij heeft, en hij heeft in de Linda gestaan ook ja. Dus Rupert timmert lekker aan de weg maar met er is, vrouwtjes. Ja, er was ook een vrouwelijke regisseur toen... en die vond het ook een die, lekker hapje. Uh, Moeten wij geloven. Ik heb er zelf Ik, ik ga geloven. geen ordinaire teksten eruit gooien vandaag. Dat heb ik me voorgenomen. Dus laten we maar snel doorgaan naar het volgende nummer van Rupert ja, Blackman, Win. Want hij maakt ook gewoon nog heel erg mooie muziek. Laten we dat vooral niet vergeten. Komt trouwens uit Engeland, maar hem woont in Utrecht. Rupert Blackman. Don't you give up on this now. You've been going far too long. To give up now you're almost home. A little strength within and end the races you begin believing there's a chance that you, you might win so long as you always try. You might win, so put up your strongest fight. You might win, get up and get that finishing line. You might win. Stand up to reach your goals, you might win Stand up to face your foes, you might win You'll be the very most you can be You're down from all your heart defeats And the promises life never keeps You're tired, don't hardly speak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 To reach your goals, you might win Stand up to face your foes, you might win Be the very most you can be So you think that you've had enough And you're sure that you've had to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 Los die hamkaas meer zien, want ik kom hier te vaak. Ik schiet mijn blikken naar Jacqueline, en op een dag schiet ik klaar. Op. Je voelt mijn tafeltje schoon. Ik krijg dan veel niet meer uit mijn kont. Dan alleen broodjes en thee Ik wil met jou door het park lopen en eentjes voeren Ik wil meer dan alleen bij je binnen Ik wil bij je naar binnen De huis in En samen een filmpje loeren Ik heb om de schoenen aan En het pak van mijn broer Ik heb ook mijn haar in de staart gedaan En dat staat me wel stoer Oh, ik zie dat je Je valt in een bakje pleur Jij zegt en anders doe iets yeah. Yeah. En ik als kans wordt een beetje Zeg nee bedankt, verder niet By far het vrolijkste bandje dat we het afgelopen jaar gehad hebben. Want wat een energie zit er in Lieve Bertha. Twee gasten die in Arnhem wonen en eigenlijk doen waar ze zin hebben. Ze maken allemaal filmpjes, bijvoorbeeld voor 101 TV. En ze maken af en toe muziek. Hele vrolijke, fijne, fijne muziek. Zometeen de Elementary Penguins en Minks Pretty Heroes. Maar eerst nog maar een plaat van Lieve Bertha. Wat ben je mooi. Ben je mooi in je vastgekochte kleren? Wat is het fijn om elkaar nu weer te zien? Wat is het anders nu we niets meer samen delen? Wat is het beter om je vrij en blij te zien? Want je loopt nu veel sierlijker dan anders En je barst nu weer, weer van, van de, de energie Je klinkt ook veel opgelucht en lijkt het dus uit elkaar gaan bleek de beste therapie. Het is bijna grappig dat wij ooit dachten te weten dat wij voor eeuwig voor elkaar waren bestemd. Het was een flop, het was een hele koude kermis. Jij was een feest en ik een hele nare feets. Je bent veel leuker en veel mooier op een afstand. Zo van veraf kunnen wij prima met elkaar. Als ik niet beter wist zou ik je weer beninnen. Maar ik weet beter en ons samen zijn is klaar. Als ik nog zo'n vrouw zou treffen word ik homo. Of ik forceer me tot een eeuwig celibat, Want zeg nou zelf je was niet bepaald een engel. Ik luister. Raad. Het is bijna grappig dat wij ooit dachten te weten dat wij voor eeuwen voor elkaar waren bestemd. Het was een klop, het was een hele koude kermel. Jij was een feest en ik een hele narre Wat waren wij een heerlijk slechte combinatie. Als ik terug denk denk ik fijn het is voorbij.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 Het was wie jij was, de slechte combinatie het was het gebrek aan een spraakje dus harmonie Ik weet ook jij zal ooit je prinsen en ontmoeten Wie dat ooit zou kunnen wezen, weet ik niet Wat ben je mooi in je gekochte kleren wat is het fijn om elkaar nu weer te zien. Wat is het anders nu we niets meer samen deden Wat is het beter om je vrij en blij te zien. Wat ben je mooi van lieve Bertha. Uh, ja, en, en dan gaan we toch door naar een bandje die uh, misschien wel uh, van alles wat we vanavond gedaan hebben buiten Ben Kaplan, waar we nu een aantal <laughs> keren van hebben vastgesteld dat eigenlijk gewoon een internationale superster is. Uh, de Elementary Penguins, die, die zijn ook een klein beetje aan het, uh, aan het doorbreken in, uh, in Engeland. Daar hebben ze al een beetje airplay gehad. En, Engelse en het... zanger ook, hè? Engels inderdaad, maar daar komen we straks nog eventjes op terug. Um, maar het, het, het hitje wat ze hebben, Everybody Knows My Name, uh, die, die heeft ook al de nodige airplay daar gekregen. En ze zijn daar volgens mij best wel goed ontvangen. Ja, en ze hebben bij ons s'nachts live gespeeld. Ik zou zeggen vijf over half zes, als je moet opstaan... en toch een beetje nog slaap in je ogen hebt. Ik denk dat dit uh, behoorlijk uh, die slaap uit je ogen knalt. Everybody Knows My Name, especially on the dance floor. Dit zijn de Elementary Penguins. We're going To dance, so she's got beats going for young and old. We all relate to it's a big night for being bold. You probably wish you got a free ride for boy folk. Being a young man, it's a tough time for drinks like Coke. You want it, you got it all. Everybody knows my name, especially on the dance floor. Everybody We can transition, you got jumpsuit sued in two tone. Just like you want to, all the fast lives of blessed souls that we'll favor it's a way life. So here we go. You want it? You got it all. Everybody knows my name, especially on the dance floor. Everybody knows my name. Nobody knows my name. a known soul, music to dance to, she's got beats growing for young and old, that we'll relate to, it's a big night for being bold, you want it, you got it all, everybody knows my name. Elementary Penguins. Het is een, een, een rock'n'roll band, mogen we toch wel zeggen, met een, een hele rock'n'roll Engelse zanger uit Sheffield. Maar ja, die spreekt uh, alleen Engels. Ik heb het idee dat hij prima Nederlands uh, spreekt, want hij, hij staat de hele tijd te knikken als ik wat zeg. En hij antwoordt dan keurig in het, uh, in het Engels. Um, het zou ook wel mogen, toch jongens, na drie jaar. Maurits, uh, wat denk jij? Zijn uitspraak is verdomd goed. Maar praat jullie Nederlands eigenlijk tegen elkaar? Onderling nee, Engels. Een, uh, een soort pigeon-taal is het. Ja, het is inderdaad half. Want als, als, ik, als ik er niet uitkom, dan zeg ik het Nederlands. En verstaat deel het wel, maar dan antwoordt hij wel gewoon in het Engels. En zo denk je en praat je constant en, Nederlands-Engels. En dan kan ik me voorstellen, dan zit je in de auto en dan hoor je dit gesprek aan en denk je: hoe kennen die gasten elkaar dan eigenlijk? <lacht> Goeie vraag. <laughs> nou, ik zou zeggen, Maurits, geef het antwoord. Um, nou ja, het, oh, het begint bij uh, Jan, Paul en deel die elkaar uh, wat was het, drie jaar geleden, twee jaar geleden tegenkwamen. Klopt, ja. Um, toen een band begonnen. Um, uh, nou ja, dat, dat ging een lange tijd ja, gewoon een beetje met z'n tweeën liedjes maken. Uh -huh. um, en toen werd ik erbij gevraagd als drummer. En eigenlijk zijn we sinds anderhalf jaar compleet, dus als band. Um, en, en zijn we echt, be echt serieus bezig om, om, om liedjes te maken. Ja, en daarna zelf begonnen. Een ontzettende hekel aan bandwedstrijden, zei je net tegen ons. Dus daar kom je al niet omhoog. En nu toch opeens een plaatje op internet gezet. Dat eerste nummer dat jullie speelden voor de mensen... die het niet meegekregen hebben om twee uur. Dat zullen ongetwijfeld een paar zijn. Dat is best wel een hit geworden. Wordt op 3FM gedraaid. Ja, dat klopt. En dan gaat het opeens al behoorlijk hard volgens mij. Met dan opeens een band. Hoe gaat dat dan? Wat gebeurt er allemaal? Nou, op het moment dat 3FM ons uitriep... tot Serious Talent, toen, uh, toen kreeg we in één keer heel veel interesse in het spelen. bij allerlei soorten festivals en uh, voorprogramma's en dat soort dingen. Dus dat is echt super positief. En ook op de radio nu. En um, ja, dat is heel vet wat we doen. Maar de meeste mensen van Serious Talent. die zitten al bij een label. Die worden dan een beetje gepusht. en die worden een beetje daar naar binnen gepraat. via alle achterwegetjes. Mm -hmm. Maar jullie hebben het helemaal zelf gedaan. Hoe, hoe krijg je dan dat er voor elkaar? Achterweggetjes. Nou ja, achterwegetjes. Ja, ben, ja ben, ben, ook, toch wel. Jullie nou, kennen er ook mensen en die nee, horen het Nee, ik ken niet direct mensen bij. daar, maar via-via. Weet je, als, als ik dat. Nou, hoe het ging. Is, maar we besloten dat we een liedje online moesten zetten. om wat optredens te regelen. Want zo mm -hmm. gaat het tegenwoordig. Van, nou, kom maar met dat videomateriaal. Ze uh, dus hadden een clipje gemaakt bij het liedje. Um, en toen hadden we eigenlijk tegen elkaar gezegd. Nou, laten we dan op Facebook gewoon zoveel mogelijk delen. en iedereen oproepen om te delen, zodat heel veel mensen het horen. Mm -hmm. En eigenlijk hoorde precies de juiste mensen het. Want binnen twee dagen waren we dus ook echt serious talent... en was het <totstuk> gedraaid op 3FM. Twee dagen? Ja, ja twee dat is echt ontzettend snel. En nou uit de naam Go ja. Back to the Zoo al meerdere keren gevallen. Mm -hmm. uh, uh, Jan-Paul, jij zat dan bij die gast op de middelbare school... en uh, jij, Maurits, ja. was een technicus voor ze. Ja. En dan hebben jullie net uh, in hun voorprogramma gespeeld in heel Nederland. Mm -hmm. Klopt. is toch wel echt een trampoline voor jullie, Maurits, of niet die maar, band? Het is heel fijn. Ja, het is geweldig. Het zijn ook vrienden, dus dat is ook gewoon heel erg. Ja, maar je ja. De, ja. Het is Heel leuk tour ook. Ja. Maar vinden jullie het niet erg? Dan neem ik ook aan dat jullie in één adem met ze genoemd worden. Dat ik, is bijna onvermijdelijk. Nee, dat is onvermijdelijk ja. toch? Denk ik. Ik ja, bedoel, als je ja. al zoveel samen meemaakt en doet. Um, en, en ik bedoel, ze helpen ons heel erg. Uh, en bij hen is het uiteindelijk ook vrij snel gegaan, want twee jaar geleden had niemand ook nog echt van ze gehoord. Mm, dat klopt. Of twee ja. jaar ongeveer. Ja. Klopt. Maar nu, Pinkpop helemaal plat gespeeld daar en al dat soort ja. dingen. Mm -hmm. Nou ja, nou, nu kan dat natuurlijk voor jullie ook gaan gebeuren, maar dan wil ik nu alvast weten, vooraf alvast. En dan ga ik aan jou vragen, Jan Paul, wat okay. is het grootste verschil tussen jullie en Go Back to the Zoo? Um, het grootste verschil? Oh god, dat is moeilijk. Ja, wij, wij zijn een, uh, een drie-piece band en zij zijn een vier-piece band. Nee, is te makkelijk. Um, we nou, hebben een Britse zanger. We hebben een Britse zanger, ja. ja. ja. ja. Britse geluid ja. ook dan? Ik denk het wel, misschien. Toch geen Nederlands nee. accent door je Engelse praatjes in? Dat, ja, dat helpt toch wel. Take me as you see me, I'm not much fun Drink it till I drop, it's all too much to take En ook de elementary Penguins bewijzen maar weer eens... dat alles wat met penguins te maken heeft leuk is... Rock and Roll Suicide op Radio 1, zoals ze dat live speelden... bij ons nog steeds wakker. Ja, en uh, ze waren natuurlijk niet de enige. Echt? En ook absoluut niet... Het afgelopen jaar was ook absoluut niet, uh, niet het enige jaar dat we het gedaan hebben. Dus we hebben nog eventjes uh, het archief een beetje door spitten... naar die pareltjes van vroeger. En uh, we hebben Minks Pretty Heroes dat daar. Dat klinkt heel erg oud, pas? Ja. Alsof je al jaren, alsof je al veertig jaar bij de omroep zit... en ergens onder een hele hoge doos een heel oud plaatje gevonden hebt... en dat je dat nu straks op de pick-up legt. Maar dat is niet zo. Nou ja, het is ik, ongeveer twee jaar geleden. Ik dus. wil voor het, voor het effect best doen alsof ik dat, uh, alsof ik dat bedoel. Nou, laten, maar... we laten we gewoon okay. vooral die plaat draaien. Ja, laten we dat maar doen. <laughs> we, hebben het, uh, we hebben het nog niet over die plaat gehad, dat is ook gek. Minx uh, Pretty Heroes, zo heet het bandje. Ze stonden in een voorprogramma van een best grote band, Sebia, uit Denemarken in Tivoli. En kwamen toen toch nog naar ons toe, weet ik er nog van. En ik weet dat ik heel zenuwachtig was, want dat was mijn eerste keer op Radio 1. Oh. Ja, heel lief. En een beetje zoals ik nu, eigenlijk. Prachtige. <laughs> prachtige <laughs> muziek. Daar <laughs> gaan we het zo over hebben. Pas zeker. Eerst luisteren ja. naar muziek Out at Sea is dit, Mink's Pretty Heroes. I was out at sea. Been traveling beneath the radar. So no one could see me beneath the radar All those terrible secrets were traveling beneath the radar Didn't change a thing beneath the radar What I have done Cause something louder than tornadoes. Assuming you'd care, I'd be targeted with all sorts of stares. And you all despise that I smile, that I seem to live after all. That I haven't just collapsed, but I'm standing up straight, ignoring. Out at sea, been traveling beneath the radar. With the silence and me beneath the radar. All those terrible secrets are traveling. instead. I was out at sea. Mink's Pretty Heroes met Out at Sea. Um, ja, ik, uh, ik... Wat wil ik, je ik, nou over zeggen? Wat ik hier over wil zeggen, <laughs> nou, ik, vind het, ik vind het maar moeilijk. We, we hebben net eventjes, uh, om even weer een beeld te krijgen... Bij, uh, bij de band even gekeken, hoe zien ze er ook alweer uit? Want dat is soms ook wel even belangrijk. Ja. Nou, voor, voor de luisteraar die uh, benieuwd is... Hoe, uh, deze, deze hoe de persoon achter deze schitterende stem eruit ziet. Felrood haar. En uh, als ik het goed zag te bewonderen op Lowlands binnenkort. Ja, met Connie Janssen dans doet ze altijd dingen naar brons. Nou, dus de vrouw met het felrode haar bij Connie Janssen dans. Perfect. Dat is Ming. Ja. Ja. We hebben nog uh, tijd voor één band. En we, wij hebben die band uh, echt uh, in ons hart gesloten. Ze zijn er nou ontzettend hard gegaan. Ze zijn Radio 2 talent, ze zijn Radio 3 talent geweest. Maar eerst stonden ze bij ons. En dat is dan toch een beetje stoer om te kunnen zeggen. Ik heb het over When We Are Wild. Helemaal uit Friesland. Het was een heel gedoe om ze in de studio te krijgen. Om een lang verhaal kort te maken. Ze dachten dat er voor 32 ingangen aan uh, muziekdingen stonden. En uh, bij Radio 1 heb je er maar acht. En ze hebben alles omgebouwd en fantastische muziek gemaakt. Uh, er was alleen één nummer waar we niet helemaal uitkwamen hoe dat. Nou precies heet. Zijn er allemaal uit welk nummer het gaat worden? Ja. Top. Dit is het uh, derde nummer. <laughs> <laughs> another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 When we are wild, met excuse me. Het uh, was weer een fijne nacht om te doen. Alle muziek die we in nog steeds wakker gehad hebben. Of tenminste, een kleine selectie daarvan hebben we gedraaid. Ik vond het fijn om alles weer terug te horen. Volgend jaar natuurlijk veel meer van die muziek. En ongetwijfeld ook weer zo'n overzicht. We zijn veel dank verschuldigd aan Versteegen die dat allemaal geregeld heeft. Nog en nu met het NOS-journaal. Godverdomme.